wordt dat een reis tegen de klok omdat de Eerste Kamer op het punt staat te stemmen over het definitief afschaffen van het referendum. Een man uit De Lier die was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van een broer van kroongetuigen Nabil B. is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht van betrokkenheid of medeplichtigheid aan de liquidatiezaak, zegt het OM. De drie andere verdachten in de zaak blijven nog wel vastzitten. Dat zijn een hagenaar van 34 en zijn vriendin uit Wassenaar en een heel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 Hij maakte ze tussen 1909 en 1919 toen hij als kunstschilder aan de kost probeerde te komen. Er is ook een portret in olieverf bij van een Française met wie de latere vuren een verhouding zou hebben gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hitler was toen als dienstplichtige gelegerd in Frankrijk. Het weer. Vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen vrij zonnig, wel wat stapelwolken en 12 tot 16 graden. Het weekend nog warmer, plaatselijk 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Joost Vullings. Ik ging dus laatst naar de dokter in het ziekenhuis. Want ja, ik ben dus al zwaar in de 40 en eet best wel een beetje veel. Maar toch gaat mijn sixpack maar niet weg. En de rest van mijn lichaam blijft ook verrassend gespierd. En dat is best vreemd. Schrijf dat maar op, dokter. En nu maar hopen dat iedereen mijn patiënten dossier leest. Welkom bij het Oog op Morgen op donderdag 5 april. Een toneelstuk over de Europese Unie. Een gat in de theatermarkt, dacht actrice Johan Nederlof. De eurocommissaris eh, Euro heet het. Zo een gesprek met haar. En wat moeten we toch met de grote grazers in de Oostvaardersplassen de natuur zijn werk laten doen of drastisch ingrijpen. Zo daar weer een discussie over. En over grote grazers gesproken. Farmaceut Lea Diant maakt een zeldzaam medicijn zo duur... dat het AMC zelf de pillen gaat draaien. Frida van Maartenberg van de Raad van Bestuur komt in de studio langs. En het kabinet past na het referendum de inlichtingenwet aan. Zo Wilco Boom met het laatste nieuws. Maar nu eerst... Donderdag 5 april. is een officiële waarschuwing en dat is een zwaar instrument... Medewerkers van het Hagenziekenhuis in Den Haag worden gestraft omdat ze stiekem keken in het medisch dossier van Barbie. Bekend van de serie OO Gerso. Nou, ik ben Samantha, ik ben 20 jaar, ik kom uit Scheveningen. Blond, blauwe ogen, gewoon sexy, ik ben gewoon een kleine Barbie. Na haar zelfmoordpoging neusden tientallen medewerkers door het dossier. Terwijl ze, niet wisten, dat het, terwijl ze wisten dat het niet mocht. Dan popt dit scherm op met een uitroepteken om mij erop te wijzen dat het een reden nodig heeft om te kunnen mogen inzien. De autoriteit Persoonsgegevens ziet het wel bij meer ziekenhuizen fout gaan. En dan moet je in de techniek gewoon goed organiseren... wie is geautoriseerd om bij welk medisch dossier te mogen. En dat is nog te vaak niet op orde. Een ander ziekenhuis, het AMC in Amsterdam... gaat zelf een goedkopere versie van een bestaand medicijn maken. Het gaat hier gewoon om een middel wat al heel erg lang is... En waar in feite alleen maar een, een, een nieuw omhulseltje omheen gekomen is. Eerst kostte het een paar honderd euro per jaar. Maar de nieuwe producent heeft de prijs flink omhoog gegooid. Naar nu zo'n 160.000 tot 220.000 euro per patiënt per jaar. Zo, dus meer hierover van het AMC. Dan naar de Oostvaardersplassen gaan we het zo ook nog over hebben. Want het is als dierenliefhebber wel even schrikken... als je het natuurgebied inloopt. Minder grazers, dat is heel duidelijk. De populatie heeft een flinke klap gehad, maar dat hoort ook een beetje bij het gebied en bij het ecosysteem zoals het hier functioneert. De natuur is nooit constant. De uitzonderlijke koude maand maart hakte er wel in bij de beesten, merkten boswachters. Veel dieren waren al zwak. En ondanks dat ze sommige toch nog goed uitzagen, zagen we dat de dag na ze toch omgevallen waren. Deze verslaggever had ook wel zin in een ramptoeristentochtje. En gaan we dan ook, ook, ook de grazen zien ja, die liggen dan. te sterven? Is een, nou, dat denk ik niet, want dat zijn we meestal voor. Helaas voor de dierenliefhebbers... voorlopig blijft het survival of the fittest in de Oostvaardersplassen. Het is onderdeel van het uh, natuurlijke proces hier... dat niet alle dieren altijd uh, van ouderdom zullen overlijden. Ook zorgen bij veilig verkeer in Nederland... maar dan over steeds minder fietsende kinderen. Hun ouders pakken namelijk veel vaker de auto. Doordat steeds meer ouders dat doen, wordt het steeds gevaarlijker rondom school. Klopt wel, merkt deze jongen. Je hebt hier sommige wegen. Ah, je mag remmen, mag je en uh, ja, je mag die zijn dan heel gevaarlijk. Er zijn heel veel Jij mensen ongelukkig. En die drukte is wel verklaarbaar. Ouders die gelijk door willen naar hun werk en uh, culturele achtergrond... kan het ook zijn dat ouders niet gewend zijn om te fietsen. En dan vind je als kind het fietsen ook al snel een stuk minder leuk. En het zit ook wel lekker bij papa voorop? Ja... Vind je fietsen wel leuk? Nee. Ja, helemaal als je ouders je op een te kleine fiets zetten. Ik haat fietsen eigenlijk. Ja, waarom? Omdat, ja, altijd is de fiets te klein en dan is het weer irritant... want dan, dan komt je knie altijd tegen de stuur. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dan nu de krant van morgen met Marielle Hageman. De SGP heeft tijdens een geheime bijeenkomst met 15 organisaties afgesproken frontaal de aanval te kiezen tegen het gezinsbeleid van het kabinet. De Pro-Family Alliantie bestaat volgens het Nederlands Dagblad uit een bondgezelschap van organisaties met een protestantse en rooms-katholieke achtergrond. De SGP wilde zichtbaarheid vergroten van voorstanders van het traditionele gezin. Het ND schrijft dat vandaag daar al een voorproefje van te zien was. SGP'er Roelof Bisschop noemde de emancipatienoten van het kabinet een griezelig stuk. Bij het lezen moest hij denken aan voorbeelden... van de vrije seksuele moraal in de literatuur... waarin het gezinsleven het loodje legt. En de discussie over Schiphol loopt verder uit de hand, Touw. Uh, omwonenden willen niet praten over de uitbreiding van de luchthaven... zolang tienduizenden vakantievluchten niet zijn overgeheveld naar Lelystad. En dat duurt op zijn minst nog vijf jaar. Schiphol heeft de bovengrens van een half miljoen start- en landingen... per jaar bijna bereikt. Dat aantal staat in een akkoord dat nog een paar jaar van kracht is... Volgens de krant zijn de verhoudingen gespannen... nu de luchtvaartsector zo snel mogelijk een verhoging wil... van het maximale aantal vluchten. De kans is groot dat premier Rutte volgende week nee zegt... tegen deelname aan het zijderouteproject van de Chinese regering. Dat project is een netwerk van land- en zeeroutes door meer dan 60 landen, schrijft het Financiële Dagblad. China wil graag dat de premier tijdens de handelsmissies... een handtekening zet onder een intentieverklaring om samen te werken... Frankrijk en Groot-Brittannië hielden eerder de boot af. Er zijn grote twijfels over hoeveel ruimte er is... voor niet-Chinese bedrijven om orders binnen te halen. De ouders van de tuiner uit de Lier zijn opgelucht... over de vrijlating van hun zoon. Hij was opgepakt na de liquidatie van de broer van de kroongetuigen... die verklaringen heeft afgelegd over de praktijken... van de zogenoemde mokromafia. In het AD zegt zijn vader... Onze jongen is 24 karaans goud eerlijk. Het is voor ons een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zijn advocaat denkt dat er een fout is gemaakt bij het DNA-onderzoek. Maar het blijft wel de vraag waarom het DNA van de tuiner in de databank zat. De advocaat wil alleen kwijt dat het in de verste verte niets met de mafiosi te maken heeft. De Telegraaf maakt melding van een explosieve groei van diefstal van jonge elektrische auto's. De eerste maanden van dit jaar zijn er al 80 gestolen. In het hele afgelopen jaar waren dat er 30. Vooral een Japans automerk is populair. Het is goed voor meer dan de helft van de gestolen hybride voertuigen. En dan vooral de SUV-uitvoering daarvan. En die wordt dan ook nauwelijks teruggevonden. De importeur onderzoekt hoe hij deze trend zo snel mogelijk kan doorbreken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Dit zijn de laatste noten van There's a Light van Jonathan Wilson. En dan gaan we naar Den Haag. Met een krappe meerderheid hebben de kiezers vorige maand... de nieuwe inlichtingenwet afgewezen tijdens het raadgevend referendum... dat gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden. Die nee-stem blijft niet zonder gevolgen. Want de coalitiepartijen hebben vandaag besloten... de wet op enkele onderdelen aan te passen. Daarom gaan we snel naar Den Haag, naar Wilco Boom. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, een wet veranderen, dat kost wel even tijd. Het betekent dat de invoering van deze o zo belangrijke wet... voor het kabinet nog langer op zich laat wachten? Nee, Joost. Integendeel. De nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... die treedt gewoon op 1 mei in werking. Gewijzigd of niet. Uh, voor die tijd begint het kabinet met de aanpassingen... die ze vandaag achter gesloten de hebben uh, afgesproken in het wekelijkse coalitieoverleg. Maar als die aanpassingen voor 1 mei nog niet klaar zijn... Uh, dan worden die aanpassingen gewoon in de maanden daarna afgerond. Maar de wet, de sleepwet volgens de tegenstanders... die is gewoon op 1 mei van kracht. Nou, dan gaan we, laten we eens kijken naar de aanpassingen. Ja, wat, wat, is er, wat wordt er precies veranderd, Wilco? Nou, precies is het nog niet te zeggen. Uh, want dat komt morgen allemaal naar buiten als het in het kabinet uh, is afgekaart... en de puntjes op de i zijn gezet. Maar het gaat om vier punten die allemaal tijdens de campagne... rond dat referendum een belangrijke rol hebben gespeeld. Uh, bijvoorbeeld de bewaartermijn van de verzamelde inlichtingen. Die stond op drie jaar, dat wordt nu drie keer één jaar. Dus elk jaar wordt dan gecontroleerd of het nodig is... om die data nog een jaar langer te bewaren. Nou, ook komt er een betere bescherming van de gegevens... voor journalisten en medici. Uh, er zal ook nog worden vastgelegd dat gegevens gerichter... moeten worden gezocht, dus niet onbeperkt slepen. Dat mocht al niet onbeperkt, maar het wordt nog iets preciezer geformuleerd. En tenslotte mogen data niet worden uitgewisseld met landen... Uh, ik zeg het verkeerd, tenslotte mogen data alleen worden uitgewisseld... met landen die min of meer onze Nederlandse normen hebben... als het gaat om, om rechtsstaat en democratie. En nogmaals, dit zijn dus de hoofdlijnen... De details die komen allemaal morgen na het overleg in het kabinet... waar dit wordt, uh, definitief wordt vastgelegd. Nou, als ik dit zo hoor, zijn dit precies de kritiekpunten van, van de tegenstanders. Dus nou, die hele wet is overhoop gehaald, of, of ben ik nou te optimistisch? Uh, nee, dan ben je inderdaad heel optimistisch. Het, het is een hele mond vol, maar het is niet zo... dat de wet nu echt drastisch op de schop gaat. Want uh, ja, dan zou die ook helemaal niet op 1 mei al in werking kunnen treden. Dus het gaat, het gaat om preciseringen van wat eigenlijk toch al de bedoeling was... Uh, maar nog niet helemaal duidelijk in de wet was opgeschreven... of nog een beetje uh, uh, scherper wordt opgestreden. Maar aan de andere kant, het is ook weer niet zo... dat, het, uh, dat de kritiek hiermee uh, aan de kant wordt geschoven. Het is wel een tegemoetkoming aan de critici. Maar het gaat hem wel om, om details. Ja, en denk je dan, ja, ze zijn dus de, de critici tegemoetgekomen. Zal het ook genoeg zijn ja, om eigenlijk de meeste criticasters de mond te snoeren... dat ze zeggen, nou oké, okay, hier kan ik mee leven... Nou, buiten de politiek denk ik dat niet, want heel veel mensen die met dat referendum, die in dat referendum nee hebben gezegd die willen misschien die wet wel niet. Nou, die wet die komt er nu toch gewoon. Uh, zij het op onderdelen aangescherpt, uh, wat preciezer geformuleerd. Maar in de politiek uh, zal deze wet niet op uh, heel veel weerstand misstuiten. Je moet niet vergeten, er was al een ruime meerderheid voor. Want in de vorige kabinetsperiode... hebben ook de PVV en de PvdA al voor deze wet gestemd. Alleen de huidige regeringspartij D66 was toen tegen... Uh, he, toen nog in de oppositie, maar is nu ook voor. Dus in, voor de coalitie zou het dan nog wel fijn zijn... om als ook GroenLinks meegaat met de wet... He, want dat zou helemaal mooi zijn... want dat was een van de belangrijkste critici nu in de politiek. Uh, maar Catalijne Buitenweg van GroenLinks... die houdt de coalitie nog even in spanning. Dus heel vaak zit de duivel wel in de, de, devil zit in de detail... maar um, ik moet zeggen, ik vind het in ieder geval heel goed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 wijzen ze eraan tegemoet zijn gekomen, Ja, dat moeten we echt uh, morgen, denk ik, uh, goed gaan bestuderen. Ja, morgen dus, omdat dan dat overleg van het kabinet is, uh, dan moet het formele besluit worden genomen. Ja, en je hoorde het te zeggen, uh, Buitenweg is zeer nieuwsgierig naar de uh, devil die in de details zit. Ja, eigenlijk als je dit zo, zo bekijkt zou je kunnen zeggen, het referendum was een groot succes, hè? de opkomst was, was relatief groot. De wet wordt binnen een paar weken aangepast door het kabinet. Proef jij een soort hernieuwd enthousiasme voor het referendum in Den Haag? Wat denk je, Joost? Nee, ik denk het niet. Maar je weet het nooit. Onder ja. het publiek misschien wel. Hè? Er wordt sinds deze week ook een ultieme poging ondernomen... om een referendum te houden over de nieuwe wet op de donorregistratie. Maar in de politiek is dat echt niet zo. Het kabinet gaat gewoon door met het afschaffen van die wet... op het raadgevend referendum. De Eerste Kamer moet daar binnenkort over gaan debatteren... Het kabinet wil dat ook zo snel mogelijk doen... want ja, dan kunnen alle mooie plannen die de coalitie nog in petto heeft... daar tenminste niet meer door uh, gedwarsboond worden. Ja, ik wil nog even iets anders met je uh, aansnijden. Nieuws u bracht oh, vanavond uh, het nieuws dat minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid veel te stellig is geweest... over het niet kunnen vervolgen van de Haagse imam Fawaz Jenait. Hoe zit dat precies? Ja, dat is een uh, best een ingewikkeld verhaal. Waar het in de kern om gaat, is dat uh, Grapperhaus vorige week... in het uh, vraaguur in de Tweede Kamer, met heel veel aplomb... heel stellig heeft gezegd dat het uh, echt niet mogelijk was... om die imam te vervolgen vanwege de uitlatingen die hij had gedaan. Want uh, het Openbaar Ministerie had die uh, uitspraken van die imam... Binnenste buiten gekeerd, ondersteboven gedraaid... van alle kanten bekeken en bestudeerd. Maar ja, hij bleef toch binnen de grenzen van de wet. En uh, de, om die reden was er echt niks aan te doen. Nou ja, en achteraf blijkt dat dat helemaal niet zo super uh, georganiseerd... binnen dat openbaar ministerie is uh, gegaan. Maar misschien goed om eerst even te luisteren... hoe een Grapperhaus dat vorige week onder andere heeft gezegd. Het openbaar ministerie heeft zeer nauwlettend... alle uitlatingen onder het ik zal maar zeggen, strafrechtelijke vergrootglas gelegd. En ook spijtig ook geconcludeerd dat hij zich langs de, randen, de scherpe randen beweegt... van wat wel en niet is toegelaten. Ja, en met deze en, en ook andere uitspraken in datzelfde debat... Uh, heeft, heeft Grapperhaus dus echt de indruk gewekt, gewekt dat de zaak... binnen het Openbaar Ministerie tot op het hoogste niveau was besproken en bestudeerd... Maar dat blijkt dus niet zo te zijn... uit informatie van uh, de collega's van Nieuwsuur. Want die beslissing is gewoon overgelaten... aan het lokaal parket in Rotterdam en in Den Haag. De landelijke top van het OM heeft zich er niet mee bemoeid. Nou, en in elk geval de oppositie in de Tweede Kamer... die neemt dat de minister heel erg kwalijk. Uh, Lodwijk Asje van de Partij van de Arbeid... Gidi Marcusoher van uh, de PVV... en Michiel van Nispen van de SP... die vinden dat dat echt niet zo kan. Als hij de indruk wekt dat hij samen met de top van het openbaar ministerie hier uitgebreid naar heeft gekeken... en tot zijn grote spijt, frustratie, zegt hij in het debat, niets kan... dan moet het ook wel echt gebeurd zijn. Er kan niet een mail zijn van een lokaal pakket. Dan moet je met de top van het openbaar ministerie er echt over gepraat hebben. Als ik nu hoor dat de minister niet voldoende zijn best heeft gedaan... om contact te zoeken, om over deze zaak überhaupt te overleggen met het OM... dan is er toch, denk ik, een... Uh op zijn zacht een andere indruk gewekt aan de Kamer. De minister had zich ofwel op de vlakte moeten houden en zeggen... we zoeken het op de bodem uit en als er vervolgd kan worden... dan zal het openbaar ministerie daartoe overgaan. Door de Kamer te vertellen dat hier geen sprake is van strafbare uitlatingen... heeft hij en voor zijn beurt gesproken... maar ook het openbaar ministerie in de wielen gereden. Ja, Wilco, de ministers van Justitie zitten de laatste jaren... nogal los op hun stoel. Ja, ja moet Grapperhaus voor het ergste vrezen. Nou, ik geloof niet dat dat op dit moment al zo is. Maar uh, de minister die heeft af en toe een wat losse presentatie. Praat makkelijk... En misschien wel een beetje te gemakkelijk. In elk geval een deel van de, van de Tweede Kamer is hier dus heel erg ongelukkig mee. Morgenochtend zal hij zich ook wel weer bij de, bij, de, bij de ingang van de ministerraad... voor een reeks microfoons en camera's moeten verantwoorden... over wat er nu weer is gebeurd. Dus uh, deze muis krijgt nog wel een staart voor minister Grappraus. Uh, Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. Of waiting, Ray Davies en Gary Lightbody. Ja, u hoorde het net al. De apotheek van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam gaat zelf een medicijn maken tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. De reden? De farmaceut die het middel aanbiedt... dreeft de prijs zo extreem op... dat de zorgverzekeraars het niet meer wilden vergoeden. Frieden van Maagdenberg zit in de raad van bestuur van het ziekenhuis. Goedenavond. Goedenavond. Kan u zich nog het moment herinneren dat u of, of een van uw collega's dacht... we pikken het niet meer? Nou, dit, ik, ik kan het moment uh, herinneren waarop men uh, bij me kwam... en zei we hebben een snode snood, plan, snoode plannen. Uh, dat is denk ik zes maanden geleden... Uh, en uh, nou ja, toen legde men, ontvouwde men de ideeën. En uh, nou, toen hebben wij gezegd, nou, dit, als het enigszins kan... als we het verantwoord kunnen doen, hè, dus goede middelen... en ook uh, juridisch toch een zorgvuldige procedure kunnen volgen... dan moeten we dit gaan doen. En dat heeft best veel voorbereidingstijd gekost. Uh, maar, uh, nou... We gaan het doen. Ja, Is er dan niks anders wat een ziekenhuis dan op dat moment kan doen? Want die prijs die wordt maar hoger en hoger. Geloof ik naar 2 ton per patiënt per jaar. Ja, het is er dan een ergens, af... als ergens dat je aan de bel kan trekken van dit is belachelijk? Nou, eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, je moet het inkopen. Uh, de prijs is een beetje afhankelijk van het lichaamsgewicht. Uh, uh, dus daarom hoor je steeds fluctuerende prijzen. Maar zo'n uh, ongeveer tussen de 150.000 per patiënt of uh, 220.000 euro. Uh, nee, je kunt niks doen. Je kunt eigenlijk niks doen. Ja, je kunt uh, iets inkopen, je kunt proberen inkoopmachten te organiseren. Maar ja, als een, uh, als een uh, fabrikant een monopolist is voor dat ene middel, ja, dan kun je heel hard onderhandelen, maar dat helpt niet echt. Ja, en, en dan komen dus die, die, die artsen bij u en die komen dan met het idee: zullen we het, zullen we het zelf gaan maken? Dus een beetje min of meer, ja, kan het wel juridisch. Dan lijkt me toch dat, dat de raad van bestuur, daar zitten altijd voorzichtige, wijze mensen die zeggen: oh, oh, oh, moeten we dit wel even gaan doen? Nou, ik, ik zei net precies zoals het gegaan is. Ik, ik zei, uh, nou, dit moeten we doen. We moeten dit doen, maar we moeten heel goed kijken hoe we het gaan doen. Hè? Dus je moet, uh, het moet goed, het middel moet goed zijn. Het is overigens niet echt maken, maar het is eigenlijk meer bereiden... Verschil, hè? dus je, je maakt niet een grondstof helemaal, want dat kunnen wij helemaal niet. Uh, maar je assembleert eigenlijk maak je de een, een stof, pil, ja. ja, je assembleert de pil. Ja. Hè? Dus het is toch echt wat anders. Dat moet ook heel goed onder goede omstandigheden. Je moet goed naar de stoffen kijken. Je moet echt goed weten dat het hele proces kwalitatief goed gaat. Maar het is toch wat anders dan zelf een, een middel maken, want dat kunnen we helemaal niet. Uh, maar goed, je kijkt echt naar. Uh, voor ons was het echt. We moeten dit doen, dus we kijken hoe we het kunnen doen. En, um, het, en het maakt natuurlijk ook wel uit dat degene die met zo'n plan bij je komen, um, de, waarvan je, dat je weet ja, wat voor goede professionals dat ja, het zijn. Ja, maar je hebt ook altijd een juridische afdeling. Ja. ja, die zeiden van dit moeten we doen. Of die gingen nee, toch wel die zagen nee. allemaal haakjes en oogjes. Nee, nee, nee. Maar het is natuurlijk altijd. Je, je moet altijd, het is maar net hoe je de vraag stelt. He, bedoel, als je de vraag stelt: ja, we moeten dit doen, hoe kunnen we het doen? Krijg je andere adviezen dan als de vraag is: uh, wat vinden jullie van, ervan? Ja. Ja, als je zo'n vraag stelt, dan krijg je vooral uh, terug dat je heel voorzichtig moet zijn en het eigenlijk niet moet doen. Ja, hebben zich al advocaten gemeld van de nog Nee, nog niet. Nee? Nee, nog niet. Nee, we, maar we hebben ook dit ook echt heel goed samengedaan, dat wil ik ook nog wel even zeggen, met de zorgverzekeraars. Die hebben ook ons. Helpen nadenken en die hebben ook helpen. Um, um, ook allerlei procedures mee helpen bedacht. Dus uh, nou, we zijn echt niet over één nacht ijs gegaan. Uh, maar dan is het toch wel heel leuk als het toch gaat lukken. En ja. vooral. Maar goed, waarschijnlijk dat we komen die advocaten nog. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, die komen. Ja. Nou, dat vermoeden wij wel. Ja. Ja. Wat, wat kosten de, de pillen bij u? Nou, kijk, de, het maken kost niet zo heel veel. Maar die grondstof, die gaat dan ineens ook omhoog. We hebben die de afgelopen maanden zien stijgen. De, de grondstof hè, die, we, die, we, die we gebruiken om die pillen te draaien. eigenlijk Misschien moet ik dat zo ouderwets zeggen. Dus die, die, zo'n fabrikant van die grondstof... die ziet ook die leverancier, die farmaceut, die prijs opvoeren... en die denkt, nou, daar wil ik ook wel een gaantje van meepikken. Dus die, ging, die grondstof ging de afgelopen tijd ook omhoog. Dus we hebben hem eigenlijk al wat eerder aangeschaft... Dat we, toen we dat nog niet zeker wisten of we het wel recht konden breien. En we dachten, nou, dat nemen we dat risico maar... Um, maar het meeste van de prijs is de grondstof. Ja, wat, wat een rare wereld is dat. zijn nou, Mensen waarvan ik denk, die, die leveren grondstoffen om mensen beter te maken. En anderen maken daar weer een pil van. En natuurlijk mag eraan verdiend worden. Maar dit is echt allemaal de wereld van het, van het grote geld en ja. het grote graaien. Ja, nou ja, dus heus niet iedere farmaceut. Uh, absoluut niet, hè? Echt absoluut niet. Maar dit vonden wij nu wel weer een voorbeeld waarvan we dachten, ja, dit kan gewoon echt niet. Nou, dus we kunnen dit niet zien als een soort soort oorlogsverklaring van het AMC aan nee, de Nee, nee wij werken heel goed met, met, met allerlei uh, farmaceuten samen. Maar er zijn natuurlijk toch soms. Dat je echt moet zeggen, nou, dit is gewoon absurd. Een middel, wat al, al, al 40 jaar bestaat. Wat, wat, wat, wat tien jaar geleden zou je zo'n patiënt nog met, met 500 euro per per jaar kunnen helpen. Ja, ja dan, dan, dan ga je toch even nadenken... en zeg je, ja, weet je, dit, dit laten we... als wij het dan kunnen... dan moeten we er ook iets aan doen. En daar ben je ook beslotverrekening, slotverrekening... vind ik dan een academisch ziekenhuis voor. Om, daar ben je ook weer net iets groter. Je bent wat weerbaarder. Je kunt wat meer risico nemen. Nou... Dan moet je het ook doen. Maar dan deugt het systeem toch eigenlijk niet? Dat een, dat een medicijn dat al jaren terug is ontwikkeld... Ja. dus die ontwikkelingskosten zijn al lang afgeschreven... Ja. en dat iemand op een of andere manier toch zo weet nou, te, dat, te dwingen... Dat, dat er een soort monopolie is en daar ja. zo misbruik van maakt. Ja, dus het, het, het, het middel werd gebruikt voor deze ziekte... en is er nooit voor geregistreerd... En een farmaceut denkt, nou, als ik het nu voor ga registreren... dan weten ze dat we het niet meer formeel zomaar mogen draaien... en maken en gebruiken. Want dan is dat, en dat een is op nieuw zichzelf, medicijn. Ja. ja, op zichzelf is, is, is ook dat weer wel. Hè. Het patentsysteem en het registratiesysteem is best wel een goed systeem. Maar dit zijn is eigenlijk misbruik maken van de regels... en die alleen maar in je eigen voordeel uitleggen. En ja, dat, dat, ja, dat kan gewoon niet. Dat, dat, en hoe dat opgelost moet worden, ja, dat moeten knappere koppen... maar bedenken dan ik, hè, van hoe, hoe je dat moet doen... hoe je die regels dan zo kunt maken... dat er zo niet meer misbruik van gemaakt kan worden. Maar ja, dat is wat er gebeurd is. Ja, en nu... nu... De, de, de apothekers lekker aan het pillen draaien zijn, het AMC... en misschien wellicht zo de smaak te pakken hebben. Zijn er nog meer medicijnen waarvan ze zeggen... nou, maar dat kunnen we eigenlijk ook wel. Nou, kijk, dit is wel heel uniek, hè? Uh, maar als er zich nog zoiets voordoet... en wij, wij krijgen dit onder controle, wie weet... maar dit is wel een hele unieke casus. En nogmaals, wij zijn geen farmaceuten. Wij, wij, wij kunnen niet echt pillen maken. Wij maken ze voor... Um, um, um, um, gebruik gereed, dat is wat wij doen. Ja, maakt u er zelf ook een beetje winst op? Nou, dat was niet de bedoeling, dacht nou, ik. Nou, heel goed. Ja, we moeten natuurlijk wel onze, onze apotheek en de grondstoffen en, en, en, enzovoort betalen. Nou, maar dat, dat, dat is ook werkelijk iedereen bereid om te doen. Maar nee, ja, ik zou het niet, nou, waarom zouden we dat moeten doen? Ja, ja ik, ik merk dat al die mensen in de farmaceutische industrie hartstikke veel geld verdienen. Denk, ja. Dat wilt u misschien ook wel. Nou, nee, je, je, je kijkt er wel verbaasd, dus ja. is het is niet zo. <laughs> nee. nee. Frida van Maagdenweg, hartelijk dank. Raad, zit in het raad van bestuur van het AMC. Ja. met Dan. Felle reacties vandaag. Nadat bekend werd dat het aantal grote grazers... in de Oostvaardersplassen deze winter is gehalveerd. En de maatschappelijke discussie over het beheer van het natuurgebied... was al zo gezellig. Ja, is het experiment met de Oostvaardersplassen mislukt? En hoe moet het verder? Ik ga erover praten met Martijn de Jonge, fotograaf en publicist... en Han Olf, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen... Goedenavond, uh, heren. Goedenavond. Ik wil graag bij, uh, bij Han Olf beginnen. Eerst over de sterftecijfers die vandaag uh, bekend werden gemaakt. Ja, uh, ongeveer de helft. Is, da is dat verrassend? Nee, het is niet zo verrassend. Uh, we hebben gezien dat vorig jaar eigenlijk uh, als gevolg van zachte winters... in de herfst de aantallen heel erg hoog waren. Dat betekent dat er in het vorig jaar heel veel concurrentie is geweest tussen de dieren. Ze gingen in een lage conditie de winter in. En dat betekent dat omdat de winter redelijk normaal was... dat er heel veel sterfte is geweest. Ja, en nu Martijn de Jonge, u wel verrast? Nee, het is natuurlijk logisch dat er zoveel beesten doodgaan. Er zitten sowieso veel te veel beesten in het gebied. Dus dit is een logisch gevolg daarvan. Ja, een logisch gevolg, maar ook een wenselijk gevolg? Absoluut niet. Oh. Er zitten natuurlijk veel te veel beesten in het gebied... Er zijn ooit een stuk of honderd uh, paarden, koeien en herten losgelaten... die van buitenaf zijn aangevoerd en die zijn omhekt gedeelte losgelaten. En die hebben zich vervolgens gigantisch vermeerderd... en die hebben zich precies als invasieve exoten gedragen namelijk. Ze hebben zich vermeerd en ze hebben alle andere beesten... zoals reeën, konijnen, mollen, egels en muizen weggejaagd. En ook een negatieve invloed op de moerasvogels... en de vogels die vroeger broedden in de steppengedeeltes. Ja, en nu zijn ze gehalveerd. Komen dan al die beesten weer terug... die ze eigenlijk letterlijk verstoten en vertrapt hebben? Nee, dan zou je veel grotere reductie uh, nodig hebben. Er zijn uh, mensen die bij Han Olf gepromoveerd uh, zijn... en die hebben geconstateerd dat je minstens een reductie... tot 45% procent van de huidige populatie zou moeten hebben... om weer enige kans te hebben op terugkeer van bos en vogels. Ja, meneer Of vindt u vindt het ook veel te druk dat u zegt... ja, het zijn invasieve exoten. Die moeten we hier niet. Weg ermee. Bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat is een te simpele voorstelling van zaken. Kijk, we hebben nu een flinke reductie gehad... waarmee de populatie ongeveer 15 jaar terug is gezet. En dat betekent dat nu voor de individuen die overblijven... er eigenlijk een overmaat aan voedsel is. Dus dat betekent dat dit groeiseizoen het heel anders het gebied uit zal zien. Omdat er eigenlijk weer meer voedsel is... dan de individuele dieren op zullen gaan eten. Ja, maar Martijn de Jonge zegt ook van... het zijn er nog steeds te veel als je kijkt naar de ecologie van anderen andere beesten en, en, en, en planten. Dus het, het zijn beesten die ja, ze grazen alles kaal, vertrappen alles. Dat, dat moet je sowieso niet willen. Ja, ik weet dat meneer de Jonge een enorme passie heeft voor de zeearend in Nederland bijvoorbeeld. En ik denk dat die zeearenden nooit in de oost waren gaan broeden als uh, deze vorm van beheer van de grazen er niet was geweest. He, dat is natuurlijk heel erg uh, ja, subjectief. Uh, ja, het, het grasland is korter uh, geworden, maar naast dat grasland is er ook een groot moerasgebied. En dat korte grasland is heel belangrijk voor de handhaving van dat moerasgebied. He, je moet het systeem altijd als een geheel bekijken. Dat moeras en het graslandgebied hangen met elkaar samen en daar niet een stukje uit isoleren. Dat is leuk dat u dat zegt, want uh, we hebben zich nu op twaalf plekken... in Nederland zeearenden gevestigd en in elf van de twaalf gebieden... daar worden helemaal geen kadavers uh, achtergelaten in de natuur. Dus die noodzaak voor kadaver in de natuur... die blijkt toch wel uh, niet zo hoog noodzakelijk te zijn als u suggereert. Daarbij is het dus ik denk dat het, dat nu het toeval jaren... is dat dit de eerste plek was... Dit was de eerste plek inderdaad, maar daarna heeft de zee aan het aangetoond dat hij overal kan leven zonder veel kadavers. Daarbij is de situatie nu zo dat het grasland dermate kaal is dat er geen boom gaat kiemen. In de kortste keren gaan die populaties weer omhoog. Dat is afgelopen tijd ook steeds gebleken. Maar je, ja, in 2007. Ja, Sorry? Ik snap die obsessie voor bosontwikkeling eigenlijk niet zo goed. We hebben in Nederland natuurlijk heel veel bos. We hebben heel weinig uh, divers en, en voedselrijke uh, moeras. Uh, maar goed, kijk, we kunnen heel lang over deze herhaling van zetten praten. En dit is eigenlijk een discussie die zich al jaren, uh, vooral op social media... in toenemende mate met anonieme accounts zich afspeelt. Ik vind het eigenlijk interessanter om over oplossingen te praten... in plaats van steeds dezelfde herhaling van zetten. Nou ja, Een van de oplossingen kan zijn dat er een keuze wordt gemaakt... om gewoon veel minder dieren in dat gebied te houden houden meneer of dat zou een keuze kunnen zijn ja, kijk, De huidige populatiereductie die eigenlijk door de wintersomstandigheden heeft plaatsgevonden... is natuurlijk een hele forse reductie. Wat ik zei, de aantallen zijn teruggezet naar ongeveer het jaar 2003. Dat betekent dat de komende jaren de ontwikkelingen anders zijn. En dit is ook een soort ontwikkeling die eigenlijk verwacht en voorspeld werd. De dieren gaan eigenlijk over de draagkracht van het gebied heen. Daardoor is er veel concurrentie en de strenge winter zal dan de populatie terugzetten. Die variatie die is, is juist bijzonder interessant. Het punt is natuurlijk wel dat het gebied ook eh, ja, liefst eh, ondersteund moet worden ook door de mensen eromheen en door de maatschappij. Dus ik denk wel degelijk dat dit ook een moment is om eigenlijk eh, na te denken... over wat eh, nieuwe oplossingen zouden zijn voor de eh, verbetering van het beheer van het gebied. En Vanuit ja. de wetenschap zijn we daar op dit moment ook actief mee bezig... om in feite nieuwe oplossingen te vinden die ook aan maatschappelijke zorgen tegemoetkomen... maar tegelijkertijd ook eh, zorgen dat eh, de essentiële punten van de ecologie van het gebied en de unieke kenmerken wel behouden blijven. Ja, u zegt van er is weinig maatschappelijk draagvlak. Sterker nog, de boswachters die er werken hebben... Met, met bedreigingen en agressie te maken. Dus ja, het moet anders. Hoe dan? Nou, er zijn een aantal variabelen waarin je kan sturen. Dat heeft te maken met het manier waarop je ingrijpt... om, uh, om de dieren uh, zeg maar, te doden voordat ze zelf zullen overlijden. Hè. Dus wanneer grijp je in met dat reactief beheer? Dat is nu februari, maart. Moet dat zo blijven of kan dat iets naar voren? Wat is de plaats waar je ingrijpt? Uh, wanneer je die dieren doodt, is dat overal of doe je dat in bepaalde zones? Het heeft te maken met de inrichting van de randzones. Uh, Kottebos, uh, Hollandse Hout. En het heeft ook te maken met verbinding met andere gebieden. Dus er zijn allerlei variabelen aan je, waar je kan sturen. Interessant is dat bij veel tegenstanders van dit gebied ik eigenlijk niet een wens zie om eigenlijk te, ook iets te doen aan het door die mensen ervaren probleem. Men is vooral tegen en, en er roept vooral allerlei dingen die eigenlijk niet haalbaar zijn, als alle dieren weg of alle dieren Oost-Europa, of allemaal anticonceptie, of allemaal kastreren. Dat zijn eigenlijk allemaal niet haalbare oplossingen. En het werkelijk meedenken aan het verbeteren van oplossingen die de ecologie van dit gebied versterken, die hoor ik eigenlijk heel weinig. Martijn de Jonge, jij hoort uitgenodigd om mee te denken. En waar komt u dan mee? Nou, het is natuurlijk logisch dat we dit uh, gebied uh, koesteren... ...vanwege de grote kwaliteiten als wetland. En daar passen de droge steppes met gratis natuurlijk niet in. Het gaat natuurlijk om... Uh, ...we hebben te maken met, nu met biomassaliteit... ...en dat gaat nu boven diversiteit. De gratis, die ooit een middel waren om het gebied open te houden... ...die zijn nu een doel geworden voor uh, onder andere hoogleraar Olf. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat natuurlijk om de vogels waarvoor we primair het gebied hebben beschermd. In 1992 werd het beheer te paard gedaan door een boswachter. En die boswachter ging te paard omdat hij dan boven de vegetatie uitkwam. Dan verontrustte die beest niet en hij had goed zicht. Dezelfde boswachter die rijdt nu in een kale vlakte met een voorwieldrijf... om een beest af te schieten met een knaldempergeweer. Ja... Dan kun je je wel voorstellen dat mensen die de nieuwe wildernis hebben gezien... wat ook door de ecologen als uh, Frans Vera wordt uh, toegejuicht. Zo'n film als de nieuwe wildernis. Ja, dat leidt ertoe dat mensen die nu aan de rand van de Passen zien... en daar trekkers vol met dode paarden en herten het gebied uitzien gaan... die hebben zoiets van, wat is hier nu aan de hand? Die kunnen dat op geen enkele wijze kunnen die dat uh, plaatsen en die worden dan boos. Nou, dat is heel logisch, die mensen boos worden. Ja, maar het begint onderhand een beetje een soort, soort religieuze discussies te worden. Ik, ik voel geen klopt. toenadering. Dat klopt ook, Ja. ja. Ja, dan komen we nooit uit natuurlijk. Uh, in feite moet je het gewoon het hele gebied uh, een dijk omheen gooien... en in de winter uh, nat hebben en in de zomer uh, opdrogen tot droog. Dat is normaal in delta's in Europa of het nou de Warta is... Of maar of dan gaan alle, ons, gaan alle al beesten weg, alle grote grazers. Nou, ik denk dat we gewoon voor de onderzoekers 500 hectare open kunnen houden... met misschien 50 tot 100 grote grazers, waar het ooit mee begonnen is. Ja, en niet meer. Dus dan is eigenlijk het hele experiment mislukt, meneer De Jonge. Nou, het uh, experiment, dat uh, zover je het zo kan noemen, want er zijn nooit van tevoren doelen gesteld of een periode gesteld. wat bij een experiment normaal is. Dan zou je dat moeten, uh, fors moeten bijstellen, inderdaad. En dat is de uh, consequentie daarvan. Ja, is, is, is fors bijstellen voor u een optie, meneer Of? Nou, ik denk dat uh, he, alle gazes het gebied uit of op een klein stukje... dat is een simplificatie van hoe het gebied functioneert. He, want de wisselwerking tussen het gasland en het moeras... dat is uh, goed onderzocht Maar we kunnen en goed het gebied ook een, een andere functie geven... een ander soort natuur uh, creëren, dat is toch ook een keuze? Nou kijk, in het moerasdeel, eh, daar zijn inderdaad heel veel bijzondere natuurwaarden. Daar zitten we ook vast aan eh, Natura 2000, doelstellingen die we daar eh, in Europees verband hebben geformuleerd. En die moerasnatuur is heel erg belangrijk. Als we zeggen van nou, we vinden prima dat het allemaal moerasbos wordt. Dan zijn we van de discussie af. Dan gooien we denk ik ook het kind met het badwater weg. En, en dat kind, dat zijn inderdaad de bijzondere natuurwaarden van het gebied. Waar het mij ook om gaat. Dus, dus nogmaals, ik denk dat er goede oplossingen mogelijk zijn waar de grote gazers een rol in spelen die eh, rekening houden met aantalsvariatie waar de gazers niet op een veluweachtige manier op een soort gereguleerde stand worden gehouden maar in goede jaren het goed doen en in zware winters het minder doen en tegelijkertijd ook waarbij er eh, gewerkt wordt aan een verbetering van draagvlak onder het publiek ik denk ook de toegankelijkheid van het gebied is nu een belangrijke barrière mensen hebben het gevoel dat je daar niet in kan en mag en alleen vanaf de afstand van over drie hekken heen een kan opvangen wat er gebeurt, ik denk door er zijn allerlei goede mogelijkheden om, om eigenlijk de uitleg van het gebied wat er werkelijk gebeurt te verbeteren. Goed, ik, nou, ik ga deze discussie. Heel... Ik moet deze discussie helaas afsluiten. Wie weet dat u op een ander moment bij een ander platform verder kan discussiëren, want de discussie is nog lang niet over. Dus, heren, dank voor uw bijdrage. En dan gaan we naar het laatste onderwerp. Toen actrice Johan Nederlof een aantal jaren geleden... voor een voorstelling een blonde pruik moest passen... en in de spiegel keek, dacht ze... hé, hey, ik lijk wel een eurocommissaris. 1 en 1 weer twee. En zaterdag gaat haar solo voorstelling de eurocommissaris in première. Goedenavond, mevrouw Nederlof. Goedenavond. Ja, u zet een pruik op en dacht, ik ben een eurocommissaris. Ik dacht gelijk, ja. dat is een soort Nelly kroes pruikachtig iets geweest. Uh, nou, de, de, uh, nee, eigenlijk heb ik helemaal geen moment aan uh, Nelly Kroes gedacht, maar ik zette wel die, of die, die pruik werd mij opgezet uh, door een uh, visagist die heel veel bruik bij zich had. En toen moest ik wel aan een eurocommissaris denken. Dus misschien dat ik onbewust aan Nelly dacht... maar zij zat niet uh, heel voor in mijn hoofd. Ik heb, later ben ik ook niet haar gaan... het is niet op haar gebaseerd, zeg maar. Nee, u heeft zelf een, een, een eurocommissaris gecreëerd. Charlotte Harjenius ja. heet ze. Ja. Ze is wel van de VVD, dat wel. Dus dat ja. dus komt overeen met mevrouw Kroes. Ja, dat ja. klopt met mevrouw Kroes. En uh, nou, ze, is, ze wordt uiteindelijk dus eurocommissaris voor regelgeving. Ja, wat voor een soort ja. vrouw... is staat, die Charlotte Hayeni Nou, um, ik maakte haar van de VVD. Ik had die pruik op en ik keek in die spiegel. Ik dacht, nou, dat is in ieder geval geen SP en ook geen P van de A. Ik krijg toch een beetje is, een beeld van die ja, pruik. Ja, ja. ja, precies. En uh, voor mij, het, het is niet zo dat ik met dit personage iets over de partij de, P, uh, de, de VVD wil zeggen, maar meer, de VVD staat voor mij een soort symbool voor het neoliberalisme, de welvaart, um, ja, de, zeg maar, de, de, hoe goed we het met elkaar hebben. En, en hoe, we, hoe ik daar ook van geniet. VVD'ers in mijn hoofd zijn ook altijd veel meer aan het lachen... dan die toch wat moeilijkdoenderige, meer linkse mensen... die heel vaak veel idealistischer bezig zijn. Ik vind VVD vaak meer uh, ja, het is hoe het is en daar moet je van genieten. En dat sprak me eigenlijk ook wel aan. Dus ik vond dat ook heel erg leuk. Uh, dat is een kant die we natuurlijk allemaal hebben. En ik vond het leuk om, om haar te spelen op die manier. Een, een optimistische, vrolijke vrouw. Ja, ze lacht ook veel en uh, ze niet van het leven. Uh, het liefst met een goede fles wijn erbij. Een ja, mooi stuk kaas, dat, dat hoort ook bij het liberalisme. Ja. Juist, ja. Ja, ja, ja. ja. En dan hoor je ja. ook te zeggen: als je een glas wijn achterover slaat, zo weer een rode minder. Zo hoort dat oh. dan. Oh. Ja, dat is een Den Haag. Ja, Die kende ik nog ik, niet, nee. maar het is goed. is leuk. Ja. We, gaan, we gaan even luisteren naar, naar de, de eurocommissaris. Oké. Okay. Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik ben benoemd als Eurocommissaris regelgeving. Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik in een commissie zit... met 27 andere hele bevlogen uh, medecommissarissen. Uh, ik geloof in Europa. Ik ga me inzetten voor Europa. En als mensen dat niet snappen, dan ga ik dat nog beter uitleggen. Dank u wel. Het klinkt als een bevlogen ja. Europeaan... of is ja. uiteindelijk Charlotte Hayenisch toch gewoon een klassieke carrièrepolitica? Ja, ze is heel erg van de carrière. Die kant heeft ze nog steeds wel. Ja, ze, ze is heel erg met de carrière bezig. Ja. Maar eenmaal in Europa ontdekt ze Europa en wordt ze in één keer heel erg pro-Europa. Uh, nou, zo kan je dat eigenlijk niet zeggen. Ik speel ook niet alleen maar haar. Maar ik speel ook mezelf, maar dan wel als een personage, zeg maar. En dus ik heb het een beetje uit elkaar getrokken. Zij, is, uh, zij begeeft zich in het systeem. En uh, in het systeem van de EU. En ik, ik, sta daar, ik sta daar buiten. En zij gaat eigenlijk helemaal mee in het systeem. En ik kijk er iets afstandelijker naar. Dus ik heb er verzonnen om eigenlijk heel kritisch naar het systeem te kijken. Maar zodra zij erin zit, gaat ze helemaal mee. Ja, heeft u uh, ja, een Europees politicus die u bewondert op dit moment? Een Europees... Nou, ik moet zeggen... Um, het, <tieft> eigenlijk in de voorstelling... Uh, leen ik een beetje de carrière van Frans Timmermans. Um, en daar was ik in het begin... Uh, maar ik wist er eigenlijk niet zoveel van... moet ik hem eerlijk bij zeggen... was ik vrij kritisch op hem... maar ik vind eigenlijk dat hij het best goed doet. <tieft> dus um, ja. En hoeveel talen spreekt Charlotte Hayenius... Nou, ik ben actrice, dus ik kan net doen of ik heel veel talen spreek. Ja. Ik spreek ook Chinees. Ah, maar ja. dan ook accentloos, hè? Want uh, dat is voor, ja. voor Timmermans wel heel erg, uh, heel erg belangrijk. Ja, die kan dat heel goed, ja. Maar eigenlijk een toneelstuk ja. over de, de Europese Unie. Ja, wie verzint ja. Ja, ja, dat eigenlijk? Wie doet dat nou, hè? Wie doet dat nou? Ja, ja en waarom <laughs> eigenlijk? Ja. Um, kijk, ik denk, toen ik die op zit en toen ik dacht... Uh, ik ben net een eurocommissaris... toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk niks over Europa weet... En dat dat eigenlijk heel erg vreemd is. Want we wonen allemaal in Europa. En we zitten allemaal in dat systeem. En we, of tenminste, nou ja, ik spreek nu we, maar laat ik het voor mezelf spreken. Ik wist er gewoon niks van. En ik vond dat heel gek. En ook eigenlijk heel jammer. Want zeg maar de nationale politiek. Er zijn ook heel veel mensen die gaan niet meer stemmen. Ik bedoel, of, of, of met tegenzin, of ze weten het niet meer. De nationale politiek is ook een beetje, ja, het gaat een beetje moeizaam. Weet je? dus ik denk ook, laten we... Laten we ook kijken naar de kansen voor de toekomst. En Europa is eigenlijk een heel leuk onderwerp om mee bezig te zijn. En bent u, Smerge, toen u zich bent gaan verdiepen in Europa... een Europa-adept geworden? Of bent u een, ja, een heel cynisch nou, geworden wat, over weet het, project weet je wat um, het project Europa? is? Het project Europa, dat merk ik nu ook... dan denk je al gauw aan de EU. Ja, He? ja. Ik en daarom wel, ja. is ja. iedereen zo cynisch. Maar de EU hoeft natuurlijk helemaal niet Europa te zijn misschien zijn er wel andere opties mogelijk. Dat is, dat is eigenlijk wat ik me ook afvraag in de voorstelling. Dus ik, ik, ik probeer me wel te verdiepen in hoe de EU functioneert... en hoe de EU zich verhoudt tot alle aparte landen. Maar ik probeer ook um, ja, eigenlijk na te denken over... misschien zijn er nog wel andere opties dan dat we moeten kiezen... voor of we heel erg ons terug willen trekken in Nederland... of dat we helemaal meegaan in de EU. Er uh, is misschien wel meer mogelijk. En daar gaat de voorstelling. Ja. Hoe ziet uw uh, ideale Europa eruit? Uh, nou, uh, uh, uh, kijk, het gekke is dat ik ook een soort verlangen heb naar iets veel kleiners dan, de, dan de, het land. Ja, dat Snap is helemaal dus in. Ik, ja, ja dat, dat is in, maar dat is ook logisch. Hè? Je, je verbindt je makkelijker met je, je, de plek waar je woont. Maar het mooie is eigenlijk dat dat heel goed samen kan gaan... met dat je de, de grote dingen regelt op Europees niveau... en dat je de, de, juist een betrokkenheid kan hebben op kleiner niveau... op regionaal niveau. En als je die twee lagen allebei zou hebben... Ja, dan heb je de nationale lagen eigenlijk helemaal niet meer nodig. Hmm, dus Het is een pleidooi <laughs> tegen de nazistaat. Nou, het is... Uh, nee, het is niet zozeer... Uh. Ik probeer een beetje te kijken van hoe verhoudt de nazi-staat zich tegenover de Europese Unie. En ik denk dat, dat het allebei nogal lastige concepten zijn. Of in ieder geval concepten waarvan je denk, kan denken... Nou, misschien zijn er wel andere mogelijkheden. Ja. Want wat, hoe, hoe gaan mensen naar huis? Wat is de bedoeling als mensen dat stuk hebben gezien? Wat is de, wat is de boodschap? Ik zou het heel leuk vinden als, als, als ik uh, met de voorstelling ja, zeg maar het onderwerp een beetje uh, meer sexy kan maken. Uh, ik zou het leuk vinden als mensen denken: oh ja, Europa is wel leuk. Wel leuk om daarover na te denken en uh, interessant om over na te denken. En, en het heeft wel met mij te maken. En, en moet, moeten mensen alle een soort voorkennis hebben van de Europese Unie? Of kan je ook helemaal blanco binnenkomen? Nee. Nee, je kan, uh, je kan een hekel hebben aan de EU en je kan er een voorstander van zijn... en je kan een totaal zwart gat hebben als je eraan denkt. Uh, het kan allemaal. Ja, en is er, is er na afloop dan ruimte voor debat? Ik vind het leuk als, we, als er na afloop mensen naar me toe komen om, om daarover te praten. En soms hebben we, dat, dat wordt dan nu georganiseerd, zijn er nagesprekken. Ja, nee, het is wel, het is wel de bedoeling uh, en dat is ook leuk om uh, erover door te kunnen praten. En daarna sluit u ja. zich aan bij een politieke partij... om het Europees parlement in te gaan? Uh, nou, het Europees parlement, dat, zie ik, dat weet ik niet zozeer. Maar zeer, als maar Eurocommissaris bent um... u beschikbaar, begrijp ik. Ja. Uw naam ja. wordt genoemd bij deze. Joël Nederlof, ik dank u <laughs> wel. En veel plezier met de voorstelling de Eurocommissaris. Dank je wel. Dit was het uh, Oog op Morgen van donderdag 5 april. Morgen zit hier Simone Wijmans... En als ik naar het weer kijk, wordt het morgen ook best lekker weer met een zonnetje. En zaterdag wordt het nog mooier. Wel rusten. Gute Nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.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 Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de al Ideaalwijzer op IG.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil ING. Complimentjes. Extra aandacht. Flirten is niet strafbaar. SecondLove.nl. NPO Radio 1.